Het is vijf uur, Jeroen aan met het NOS Journaal. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de boete voor langstudeerders. Studenten moeten 3000 euro extra collegegeld betalen... als ze meer dan een jaar extra nodig hebben om hun studie af te ronden. Het wetsvoorstel kreeg een nipte meerderheid in de Senaat... van de regeringspartijen, aangevuld met PVV en SGP. De wet gaat op 1 september in, maar de boete een jaar later... De drie grote studentenorganisaties vinden dat de wet groot onrecht doet aan duizenden studenten en stappen daarom naar de rechter. Volgens de organisaties kleven er juridische bezwaren aan de wet. Zo is er geen overgangsregeling voor studenten die al bezig zijn met hun studie. En ook krijgen deeltijdstudenten die automatisch langer studeren net zoveel tijd als voltijdstudenten. Voor de kust van Soudaan zijn bijna 200 Afrikaanse bootvluchtelingen verdronken. Ze waren op weg naar Saoedi-Arabië toen er brand uitbrak op hun boot. Drie opvarenden zijn levend uit de Rode Zee gehaald. naar meer overlevenden wordt nog gezocht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De illegale migranten waren in port Soudaan aan boord gegaan. De jemenitische eigenaars van het schip zijn gearresteerd. Een poging om ook een tweede groep vluchtelingen te verschepen... werd ontdekt voor het schip kon uitvaren. In het huis in Hoofddorp, waar gisterochtend vijf mensen omkwamen, is een jerrycan gevonden. Ook waren de deuren van het huis gebarricadeerd. Op een persconferentie zei de hoofdofficier van Justitie dat de brand waarschijnlijk is aangestoken door een van de gezinsleden. In het huis woonden een Irakees, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen, van 7, 9 en 11 jaar oud. Volgens burgemeester Weterings van Haarlemmermeer had het gezin een goede band met wijkbewoners. Wel is Bureau Jeugdzorg vorige maand enige tijd betrokken geweest bij het gezin. Vrijdagochtend is er een herdenkingsdienst op de school van de kinderen. En smiddags in de protestantse kerk in de wijk. Het weer in het Midden- en Westen kans op een bui. Overdag bewolkt en in het hele land kans op buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie op de N61 Schoondijken Terneuzen. Daar is tussen Ijzendijken en Biervliet in beide richtingen de weg dicht. Door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Oula. Goedemorgen, het is woensdag 6 juli. U luistert naar het tweede en laatste uur van Nu al wakker Nederland. En komend uur hoort u. Of u binnenkort over de nieuwe A4 tussen Rijswijk en Schiedam kan scheuren. Gerben van der Marel met een update over de vastgoedfraude in Nederland. En hoort u waarom het vandaag een spannende dag is voor songfestival Maar we beginnen met het hoger onderwijs. Diploma, fraude, langstudeerboetes en de zesjescultuur. Het hoger onderwijs heeft een bewogen jaar achter de rug. Ook in de politiek wordt er volop over gedebatteerd. Zo stelde staatssecretaris Halbe Zelstra voor... dat studenten die langer over hun studie doen, zelf meer moeten bijdragen. Zijn plannen leiden tot demonstraties waar soms duizenden studenten aan meededen. En voor de Partij van de Arbeid voerde Tweede Kamerlid Tanja Jadnana Singh het woord. Tot een jaar geleden werkte ze nog hier op het Mediapark voor de NOS. Maar na de verkiezingen kreeg ze een zetel in het parlement en de portefeuille hoger onderwijs. Vanochtend is ze weer even terug in Hilversum in de studio bij ons. Goedemorgen mevrouw Janana Zing. Goedemorgen. Fijn om uh, terug in Hilversum te zijn? Ja, eigenlijk wel. Ik moet He eerlijk zeggen, het, het voelt als even weer thuis zijn. Heeft u ooit ook op dit tijdstip in Hilversum gewerkt? Uh, ik moet eerlijk zeggen, Nee gewoon keurig om negen uur? Mm, dat ook niet. Uh, het was uh, soms acht uur... S morgens beginnen en dan inderdaad tot een uur of elf... doorgaan. Wat dat betreft ook hele lange dagen. Dus het kamerwerk is voor mij niet... dat het ineens heel erg hard werken is of zo. Ik ben het al gewend. Want het kamerwerk bestaat uit meer dan veertig uur werken? Oh, ja, zeker meer dan uur het is, nou, Je hebt dagen dat je echt gewoon... om uh, acht uur s morgens begint... en dan is een keer om vier uur s'nachts thuis bent. En dat je de volgende dag om negen uur... weer een afspraak hebt en gewoon fris... Uh, daar moet zitten... En, en goed, je verhaal moet doen. Heeft u het idee dat de meeste mensen dat doorhebben? Want je hoort toch heel vaak... dan zet je de televisie aan, en dan ja. zitten er drie kamerleden. Ja. Ze hebben vakantie ja. een paar keer per jaar ja. voor een paar weken. Ja. Ja, dat is een goede vraag, want uh, ik dacht dat namelijk zelf ook. Ik dacht, oké, okay, na NOS, nu een beetje rustig, hè, die kamer in. <laughs> het wordt nu uh, relaxen. Dat is het, alles behalve. Uh, als je dus in de grote zaal maar drie mensen ziet zitten... dan zijn er in alle andere zaaltjes, zijn er dus commissievergaderingen bezig... en uh, allerlei hoorzittingen en gesprekken. Dus het is echt een... Bijna 24 uur bedrijf. Nou, ho hoeveel uur per dag ben je echt in debat als kamerlid? Dat ligt aan je portefeuille. Uh, als je dus, uh, Bijvoorbeeld met het hoger onderwijs heb je wel eens een wetgevingsoverleg. Nou, dat duurt dan van 10 uur s morgens rustig tot 8 uur s avonds. En dan ben je gewoon non-stop bezig met een kleine pauze van een half uur. En wat ik ook wil vertellen is over de vakanties. Want dat valt dus ook tegen. Mijn man is nu echt helemaal bijna depressief. Want die, die dacht dat ik twee maanden vakantie zou hebben. Nou, ik kan je vertellen, ik ga tien dagen op vakantie. En de rest van de tijd, dat we dus um, reces hebben, uh, ben ga ik naar werk bezoeken. Ik wil een klein boekje schrijven. Ik ga uh, stages lopen. Dus het is, het is helemaal niet echt vakantie. Ja, en dat is ook waarom we het reces geen vakantie mogen noemen. Ik denk dat ja, ik denk dat het ook terecht is. Daar nou, werd ook recess wellicht. Ja. Waarom bent u eigenlijk hier weggegaan uit heel veel Want u was bij NOS verantwoordelijk ja. voor NOS Headlines, ja. het jongerenplatform. Ja. Ja, dat was, dat was eigenlijk een perfecte baan. Dus je kunt je inderdaad terecht afvragen ben je wel goed bij je hoofd dat je vervolgens weggaat. En voor de politiek ook nog eens. En ook dat nog, maar um, ja, je, hebt, je hebt idealen. En uh, het komt eigenlijk uh, door een verhaal dat ik moest maken voor de NOS. En uh, we gingen naar een school uh, in Utrecht... waar de VMBO-jongeren kader uh, les kregen. En ik wou daar graag een project doen, uh, NOS Nieuws on tour. En kwam bij de directeur daar en vertelde hem dat ik uh, dit graag wou doen. En toen zei hij tegen me van, uh, weet u zeker dat u bij VMBO kader dat wil doen? Met, met zo'n deden over zijn eigen leerlingen. En dat hij de legendarische woorden sprak van, dit is wel het afvoerputje van de samenleving. Toen dacht ik, jeetje, als je dat als uh, schooldirecteur vindt van jouw kinderen, dan is er iets goed mis met die samenleving. En dat is eigenlijk natuurlijk waar er heel veel andere dingen gebeurt. Maar dat was wel in die sfeer, dat ik de brief ben gaan schrijven van, ik wil graag... Uh, niet alleen maar toekijken en denken, oeh, dat is wel heel erg. Je moet ze gaan inzetten voor ja, die jongeren? Ja, en dat is, ja. En sowieso is de NRS wel een beetje een PvdA-niste. Dat weet ik niet. Nee, dat, dat durf ik niet zo te zeggen. Um, omdat ik, als ik gewoon mijn collega's vroeg waar ze op stemden... dan was het niet per se PvdA, kan ik je vertellen. Nou, daar gaan we straks met je over ja. hebben... waarom u dan wel PvdA stemt ja. en uh, wat uw idealen zijn. Ja. En we gaan het uiteraard ook nog hebben over het hoger onderwijs. Want dat is uh, de portefeuille van PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnana Singh... Maar nu eerst de kranten die vallen op dit moment bij u door de brievenbus, We hebben ze alvast voor u doorgenomen. Te beginnen met het AD. Het gaat opeens een stuk beter met de woningmarkt. Sinds het kabinet de overdragsbelasting fors verlaagde... is het aantal bezichtigingen en verkopen omhoog geschoten. Vorige maand lag het aantal verkopen nog 26% lager... dan in diezelfde periode vorig jaar. In de eerste, eerste zes dagen van juli... ligt dat aantal opeens een paar procent hoger dan in 2010. Het is een spectaculair effect, zegt Jeroen Stoop... de directeur van Makelaarsland. En ook in het AD het verhaal van een aap die opeens een succesvolle fotograaf werd. De beroemde natuurfotograaf David Slater was in Indonesië om apen te fotograferen... en dat ging hartstikke goed, totdat een aap er met zijn camera vandoor ging. Toen Slater zijn camera terugvond, stond hij vol met vage foto's. Maar er waren ook een paar verrassend mooie close-ups van bij. De aap heeft in Engeland al veel fans, al wordt er door sommigen ook aan het verhaal getwijfeld. Heb je de foto's gezien? Ik heb de foto's niet gezien. Het zijn een soort van Facebook zelfportretten. Ze zijn net iets te goed om geloofwaardig te zijn. Je weet niet wat apen kunnen. Nee, blijkbaar niet. Spits meldt dat mensen met longkanker maar beter een second opinion kunnen aanvragen. Bij een kwart van de patiënten verandert de diagnose namelijk op het moment dat er ook een tweede arts naar de tumor kijkt. Soms betekende dat zelfs dat mensen van wie het leven eigenlijk al was opgegeven toch nog konden worden gered. Steeds minder mensen nemen hun tom-tom mee op vakantie. Dat schrijft Dagblad de Pers vandaag. Een van de tom-tom-boycotters die in de krant wordt geïnterviewd, is Ronald Revelthread. Hij zegt: Bij vorige vakanties viel het me op dat ik veel te vaak naar dat schermpje zat te turen, zonder dat ik doorhad waar ik reed. Dan leer je Europa nog niet kennen. Voor de introductie van de tom-tom verdwaalde ik ook bijna nooit. Waarom zou me dat nu wel gebeuren? De pers was ook bij de release party van de nieuwe vrouwenzender TLC... die na zes uur s avonds te zien is op Animal Planet. Andere zenders worden steeds breder in hun programmering... dus is er ruimte voor een zender specifiek gericht op vrouwen. Dat beweer ik niet, dat beweert de eigenaar van de zender Jochem de Jong. TV -goed... TV-goeroe Bert van der Veer is het met hem eens. Zo'n zender maakt best een kans, hoor. Met 50.000 tot 60.000 dames die je weet te binden, kom je al een heel eind. Het is een beetje Paris Hilton TV, vooral non-fictie. Dat kan werken, zo zegt Van der Veer. Wel opvallend. En dat Animal Planet dan een vrouwenzender wordt in de avond. Tanja, zou jij gaan kijken? <laughs> nou, uh, ja, eerlijk gezegd wel. Kijk je ook naar Animal Planet? Ik kijk niet naar Animal Planet. Uh, maar ik zou wel naar de, de vrouwzender kijken. Omdat ik, ik hou wel van die series en zo. Ja, dat is heel soft, Misschien dat weet ik. ik is dat maar... toch een heel goed concept. Ja, ik denk het wel. Ja. Het is uh, vandaag de verjaardag van Gordon. Ja, iets heel anders. Hij wordt vandaag 43. En het is ook de dag dat bekend gaat worden... wie volgend jaar Nederland gaat vertegenwoordigen bij het Songfestival. Zou het Gordon worden met LA The Voices? Ooit nam hij een duet op met deze jongens. En het is één ding zeker, zij gaan niet naar het songfestival. Dit is Romeo met Coming Home. It's a so cold. Coming home van Romeo. Wij gaan nog niet naar huis, want wij gaan hier nog door tot uh, 6 uur deze ochtend. Tanja Jadnanan Singh werd een jaar geleden Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ze leek met hoger onderwijs een makkelijke portefeuille te hebben gekregen. Maar niets bleek minder waar. Het werd een hectische periode met debatten over fraudes en boetes en met heel veel demonstraties. En ondertussen moest de juriste Jatnana Singh wennen aan de Haagse mores en dealen met de perikelen binnen haar eigen partij. Vanochtend zit ze lekker veilig bij ons in de studio. Goedemorgen, <lacht> Goedemorgen. nogmaals, mevrouw Jatnana Singh. Goedemorgen. Straks gaan we het echt met u hebben over hoog onderwijs. Ja. Uh, maar eerst nog even over uw partij. Waarom bent u trouwens PvdA-lid geworden? Ja, je vraagt het bijna van ben je niet goed bij je hoofd. Um, ik, ben, uh, ik was een jaar of 27. En toen uh, dacht ik van ik wil echt politiek actief worden. Maar dat ga je niet zomaar worden. Dus ik ben naar alle politieke partijen gegaan. Naar alle bijeenkomsten. Niet naar alle, maar. Maar een aantal en uh, heb vooral moet ik eerlijk zeggen gekeken bij D66, uh, VVD en de Partij van de Arbeid. En, Ook als stromingen ligt dat, hè? Dat is of ja. liberalisme of sociaaldemocratie. Ja, ja. maar ik, ik wou echt alles. Ik wou het zo goed mogelijk weten om ja. heel gedegen een keuze te kunnen maken. En uh, ik moet zeggen, bij d 66 was het vooral. Uh, het was echt leuk daar. Moet ik echt eerlijk zeggen. Dus ik dacht van, hmm, dit is misschien wel mijn clubje. Ging naar de VVD. Ook daar was het warm, prettig, noem maar op. En toen ging ik naar de Partij van de Arbeid. En eerlijk gezegd in eerste instantie dacht ik, hmm, dit zijn wel hele serieuze mensen. Ja. En uh, niet per se passend bij. Uh, ja, iemand, als je me kent, ik ben echt heel erg aan het remmen. Snel, snel, snel en noem maar op. Dus ik dacht, hmm, dit is wel heel serieus. Maar vervolgens ging ik dus de partijprogramma's lezen. En de, de, de, de, de, de gedachte van uh, uh, iedereen telt mee, maar dan anders, uh, stond toen nog niet zo uh, in die slogan. Maar van uh, eerlijk delen solidair zijn met elkaar, je leeft niet alleen voor jezelf... dat, dat, dat sprak me enorm aan. En ik dacht, dat, dat wil ik. Terwijl ik uit een nest kom, mijn hele familie stemt VVD. Hm. Uh, dus was ook wel, eerst moest ik ook heel veel uitleggen thuis. Van, hoezo jij Partij ja. van de Arbeid? Maar dat was wel een goede training. Want daardoor uh, ben ik heel erg gede echt, heb ik echt overtuigd gekozen voor de sociaaldemocratie. Maar nog even over het karakter van die partij. Dat hm. zeggen heel veel mensen, dat het een beetje een zure partij is. Nou ja, ik heb het woord zuur niet gebruikt, serieus. Ze zijn heel serieus, maar dat, ik heb me laten vertellen... dat mensen die, die, die echt de wereld willen verbeteren, die zijn heel serieus. En um, ik moet zeggen, we hebben nu een hele nieuwe, uh, gelukkig, jonge stroming... Um, van mensen. Afgelopen zaterdag hadden we nog een hele leergang... met allemaal mensen van 25 tot 30. En dat, dat, dat is een heel ander soort mensen. Die, die zijn vrolijk en we gaan ervoor en minder serieus. Wel oprecht... Maar minder, van, uh, minder zwaar. Is dat de richting die de Partij van de Arbeid opbeweegt? Um, ja, wel de richting die ik fijn vind. In de zin van, natuurlijk, je moet gaan voor ook dat serieuze. Want ik bedoel, um, eerlijke kansen voor iedereen is een serieus ding. Maar uh, je, je kunt het wel met een glimlach doen. Je hoeft er niet zo heel serieus bij te kijken. En is er misschien nog een tweede ontwikkeling aan de gang? Want u begon ooit met rondkijken bij VVD, D66 ja. en Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Dat suggereert een beetje dat u ook wel wat liberaals in zich heeft. Uh, begint dat er ook bij de Partij van de Arbeid meer in te komen? Nou, ik weet niet of het liberaal... Want kijk, dat, dat is nu echt zo'n discussie. Hè? Of je bent rechts of je bent links. En um, ik heb meer zoiets van... Geen van beide, ik ben sociaal-democraat. Maar en... bijvoorbeeld GroenLinks zegt dat ze links-liberaal zijn. Ja, nee. Wij zeggen echt we zijn sociaal-democraten. Dat is wat en ik, anders. Ik wil, ik wil echt daar ook aan vasthouden. Dat is het, de ideologie waar ik, waar ik me prettig bij voel. Maar waarom zou je dan bijvoorbeeld niet van de SP-lid kunnen zijn... Uh, ik, de SP is voor mij uh, wat radicaal. En uh, maar ik nog vind... steeds? Want dat is, uh, dat is wat veel mensen ja. constateren: dat het heel erg ja. naar elkaar toe aan het nee, is. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, uh, hoewel ik de, de collega's van SP zeer hoog acht en graag met ze samenwerk, uh, vind ik toch dat, dat bij de sociaaldemocratie dat, dat dat minder radicaal is. Dat het um, uh, ja, iets meer um, een, de partij van de nuance is. En kijk, nuance is altijd moeilijk. He, dat, is, dat is niet sexy, uh, uh, Daar moet je veel uitleggen. Maar het is wel waar ik ...zelf me persoonlijk goed bij voel. En de messias van de nuance is meneer Job Cohen? Ja, hij is wel heel genuanceerd. Ja. Hoe blij bent u nog met hem? Ik ben heel erg blij met hem. Uh, ik ben ook uh, uh, echt lid... ...of uh, ik heb me die brief geschreven... ...op het moment dat ik hoorde... ...dat Job Cohen de leider zou worden. En dat was voor mij echt de reden om... Uh, ...want ik ben Amsterdamse... ...en hij was burgemeester van Amsterdam... ...en uh, ik vond de manier waarop hij dingen aanpakte daar... ...een prettige manier... Maar hij heeft veel kritiek gekregen de afgelopen ja. tijd. Dat kan nu ja. niet ontgaan zijn. Oh nee, dat is me zeker niet ontgaan. Maar ik heb dit weekend heb ik een ander boek gelezen van Sheila Cital Singh. En dat heet de kiezer heeft altijd gelijk. En daar maakt ze dan een analyse van alle leiders. En ze hebben allemaal... Rutte heeft ook enorm op zijn donder gekregen. En die en, uh, Wouter Bos, die Hut. heeft ook op zijn donder gekregen in het begin. Dus het is ook wel inherent aan uh, um, ja, hoe, hoe, hoe de beeldvorming werkt. Maar komt zijn tijd nog? Zijn tijd is er al. Als tijd is er al. Een tijd is er al. Toen we, maar dan uh, is het niet heel best. Nee, toen, zeg maar nu. Uh, hij heeft het uh, laatst een debat gedaan over de persoonsgebonden budgetten. En uh, ik vond dat hij daar echt steengoed, heel erg dicht bij mensen. Uh, het um, staat ook dicht bij hemzelf natuurlijk. Genuanceerd. Zijn, uh, zijn vrouw ziek is. Dat zou kunnen. Maar, maar het was ook dat je, dat je, je zag bij hem dat hij dacht: van ja, zo, dat, dat is echt een, een oprechte leider. En uh, heel dicht bij mensen staand. En, en oprecht voelen: van het kan anders. Hoe erg vindt u het eigenlijk dat u Tweede Kamer collega's heeft, fractiegenoten, ja. die anoniem kritiek op hem leveren? vind ik jammer. vind ik echt heel erg jammer. Spre wordt het ook uitgesproken in de fractie, binnen ja. de fractiekamer, van ja. ophouden ja. daarmee? Nou ja, er wordt, wel er, er wordt natuurlijk wel op ingegaan in die zin van um, we zijn een team. En het zou heel mooi zijn als we ook als team opereren. En uh, ik vind het jammer als je kritiek hebt op je leider. Omdat dit is onze leider en je ondermijnt daarmee. Vind ik dat ik, als ik heel veel kritiek op hem heb, ondermijn ik ook mijn eigen functioneren. Hm. Uh, als er iets is, dan moet je het met elkaar uitspreken. Dat hoeft niet via de pers. Okay. Nou, straks gaan we met u praten over het hoge onderwijs. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, want dat hoort u zojuist al. Tanja jat Fietsen, auto-onderdelen en zelfs explosieven. Er wordt van alles en nog wat opgevist uit de Amsterdamse grachten. En al die rotzooi ligt alleen maar in de weg. Hoog tijd voor een onderzoek. Want hoe schoon is het water in de grachten van onze hoofdstad? Waternet Nederland onderzoekt het deze zomer. Aan de telefoon Maarten Auwboter, adviseur van Waternet Nederland. Goedemorgen meneer Auwboter. Goedemorgen. Moeten mensen die deze zomer met een bootje de gracht varen vrezen voor hun leven? Nou, ik, uh, ik denk eigenlijk van niet. Oh, gelukkig. Uh, het water wordt steeds uh, schoner in Amsterdam. Dus uh, een aantal van die beelden die zijn, uh, ja, die zijn oud, zeker. Hè? Het water was vroeger zeker niet uh, zo schoon als dat het uh, vandaag de dag is. Ja. Waarom gaat en, u dan uh, nog onderzoeken, als u dat al weet? Nou, het punt is... Uh, kijk, we hebben ons ingespannen in de afgelopen jaren... Uh, vanwege een ambitie om zo schoon mogelijk water te krijgen. En... Um, Daarvoor hebben we bijvoorbeeld uh, uh, in de jaren tachtig uh, uh, riolering aangelegd. En uh, daardoor werd het water schoner. En zo spannen we ons iedere dag in. Omdat het uh, Waterschap Amstelgooien Vecht ook een ambitie heeft om het water zo schoon mogelijk te maken. En uh, drijfvelvissen. Elke dag varen er boten rond om de troep uit het water te halen. En uh, er gooien heel veel mensen troep in het water. Dus dat moet er ook iedere dag uitgehaald worden. Maar uh, ja, door die inspanningen uh, is het water geleidelijk aan schoner aan het worden. Wat voor water stroomt er eigenlijk door die Amsterdamse grachten? Is dat vergelijkbaar met een rivier of misschien met een boerensloot? Of lijkt het meer op de zee? Nou, het water in de Amsterdamse grachten komt van verschillende kanten op Amsterdam af. Maar het is vooral het water van de rivier de Amstel. En dat komt uit de polders die afwateren op de rivier de Amstel. En is dat dan en... ook de vervuiling die in het Amsterdamse grachtenwater zit? Um, ja, er zit zeker uh, het water wat uh, aanvoert, wordt ook steeds schoner. Omdat we ons niet alleen in de Amsterdamse grachten inspannen, maar het waterschap spant zich ook in om het volderwater schoner te krijgen. En daarmee wordt ook de Amstel steeds schoner. Wat gaat u straks doen als u dat onderzoek gedaan heeft met resultaten? Um, nou, het punt is, uh, we spannen ons op dit moment dan in voor dat onderzoek om het beeld te krijgen uh, waar het precies uh, nou ja, schoner is dan op andere plekken. Uh, wat, er, wat er nog voor werk gedaan moet worden om uh, ja, uiteindelijk de klus geklaard te hebben om zo schoon mogelijk water te krijgen. En uh, het zal uit het onderzoek moeten blijken waar dan de aandacht uh, naar uit moet gaan. En is dat dan een momentopname of houdt u het tot continu weer in de gaten? Ja, eigenlijk is uh, het hele waterbeheer is een continu proces. Dus dat is iets van iedere dag. En op het moment dat je ermee uh, klaar bent op een dag... dan begint er een volgende dag en dan doe je dat werk. Hè. Net als dat drijfvelvesten. dat gaat iedere dag door. Dus het, het is een continu proces. En dan is het uiteindelijk de bedoeling... dat de Amsterdammers in de gracht voor hun deur kunnen zwemmen? Nou, dat zou toch een prachtige ambitie zijn, hè? Kijk, aan het eind van de zomer horen we of we met een gerust hart het water in kunnen duiken daar. Maarten Oudboter, adviseur van Waternet Nederland. Dank u wel. Alsjeblieft, graag gedaan. Ja, nou, als we het over de Amsterdamse grachten hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over... een van de mooiste nummers die over onze hoofdstad gemaakt is, Ramse Shafi. Het is stil in Amsterdam. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen.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 Om zomaar hard door te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Want de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam.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 Dat dit zal blijven duren als de mensen zijn gaan slapen. Hmm. Hij heeft een prachtig nummer, Ramses Shafi, het is stil in Amsterdam. En bij ons hier in de studio in de rest van Nederland is het 4 voor half 6. Al zo'n 50 jaar is er discussie over de snelweg A4 tussen Schiedam en Delft. Minstens 15 ministers hebben hun tanden op de zaak stuk gebeten. Vandaag is de volgende grote slag in de strijd tussen voor- en tegenstanders. 23 belangenorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de snelweg. Vandaag doet de Raad van State een uitspraak. Tom van der Boon is van de vereniging Vrienden van de A4. En hij gaat uit van een goede afloop. Goedemorgen meneer van der Boon. Goedemorgen. Ik bent een vriend van de A4. Dat klopt. Wat betekent het eigenlijk, vriend van de A4... Nou, u met de snelweg? In, uh, wij zijn u snelweg? Een aantal jaren geleden is een groepje ondernemers een actie begonnen om de snelweg op een positieve manier in, het, uh, uh, ja, in de nieuw media te krijgen. Uh, wat er op dat moment aan de hand was is dat de tegenstanders constant uh, allerlei ja, negatieve berichten over de snelweg in de media uh, rond aan het strooien waren. En wij eigenlijk als voorstanders geen goed tegenantwoord hadden. Daaruit is de actie Vrienden van de A4 uh, gekomen. En op het moment dat het er echt om ging. toen hebben we ervoor gezorgd dat 92% van, van de mensen die zich uitgesproken hebben. zich voor de aanleg van de A4 hebben uitgesproken. Maar de tegenstand is ook fix. 23 belangenorganisaties en personen. die hebben bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Nou, ik vind het nogal meevallen. Van, uh, we praten hier over een snelweg. waarvan eigenlijk de eerste, uh, uh, uh, ja, de eerste tekeningen gemaakt zijn in 1953. Dus uh, dat is echt al een hele lange tijd. En eigenlijk is de meerderheid van Nederland er vol van overtuigd dat de snelweg er nu moet komen. En uh, dat er slechts 23 organisaties en personen zijn die uiteindelijk bezwaar hebben gemaakt, dat vonden wij nog wel heel erg tegenvallen. Maar die tegenpartij die zegt het gaat heel erg ten koste van de natuur, wat kunt u daar tegenover zitten? Nou, zo, sowieso van op de op dit moment staat er elke avond op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam de economisch schadelijkste file van Nederland. En uh, uh, ja, de A4 midden gaat door een uh, weidegebied en dat is uh, uh, ja gewoon een stuk weide. Maar het is het is absoluut geen uh, het stuk waar de A4 door gaat is geen natuurgebied. Uh, en het is natuurlijk niet leuk als je een snelweg in je achtertuin krijgt. Alleen we praten wel over een gebied wat economisch gezien heel erg belangrijk is voor Nederland. En uh, ja, er heeft al iemand een keertje gezegd... in een openluchtmuseum kun je geen geld verdienen. Ja. Uh, dus de A4 is absoluut noodzakelijk. En daarnaast worden er zoveel maatregelen genomen uh, om de A4 netjes in het landschap in te passen... zo wordt hij gedeeltelijk halfverdiept aangelegd... zodat je hem dus als je op je fiets in Midden-Delfland zit... dat je hem niet ziet. Hij wordt gedeeltelijk te, te, ter hoogte van de plek waar... het ecologisch gezien het belangrijkste is... wordt hij helemaal onder de grond aangelegd. Ja. Bovendien neemt het een grote ergernis bij heel veel mensen weg. Namelijk Klopt. over heel Rotterdam moeten rijden en extreem lang in de file staan. Begrijpt u wel überhaupt wat de tegenstanders zijn? Ja, natuurlijk. Van, ik, ik ken, uh, vele van deze tegenstanders ken ik persoonlijk... want ik loop inmiddels een aantal jaren in, de, in het circus mee om het maar zo uit te drukken. Um, en ja, een deel van de tegenstanders is gewoon überhaupt tegen automobiliteit. Nou, die groep tegenstanders, die, die ga je nooit verbeteren. Nee. Een deel van de tegenstanders wil gewoon niet op die, plek, uh, op die plek een snelweg hebben. Ja, En dan kom je dus in de discussie van... als je hem op een andere plek aanlegt, uh, dan lost hij niet de problemen op de A13 op... Dus, ja, die discussie ga je nooit winnen. Nee, en over een paar uur is de uitspraak. Wat denkt u? Ik denk dat de Raad van State uh, goedkeuring gaat geven aan het besluit van de minister van vorig jaar. Misschien dat er nog uh, kleine details verbeterd moeten worden, maar ik denk dat het besluit compleet overeind blijft staan. Nou, we hopen voor u dat het groot feest wordt. Hoe gaat u het vieren? Op de snelweg dansen? Uh, nou, nee, dat zal uh, gewoon uh, netjes achter het bureau op kantoor worden, ben ik bang. Nou, ook dat is netjes. Dankjewel... Um... Tom van der van eens een positieve club die gewoon voor iets staat en niet tegen iets pleit. En inmiddels is ook Sjoe Paradijs, hoofdredacteur van de Telegraaf, wakker. En we weten het, sinds vorige week dat hij om half zes ongeveer inschakelt. Dan gaat ze wekken. En wat zal hij blij zijn dat hij voortaan ook snel kan razen tussen Rijswijk en Schiedam. Want je wil niet naar die omgeving kijken. Het is precies half zes bij ons in de studio aangeschoven. Onze actualiteitenredacteur Robert Smit met het... Het minuutje. De meeste Nederlanders op het tweede schip dat naar de Gazastrook wil afreizen om hulpgoederen af te leveren, gaat terug naar huis. Het schip ligt nu in de haven van Corfu, maar mag niet vertrekken van de Griekse autoriteiten. Mocht het schip toch de haven verlaten, dan zullen de Grieken het enteren. De actievoerders willen per boot naar de Gazastrook om de illegale blokkade al daar te verbreken. Het eerste schip werd vorig jaar voor de kust tegengehouden door de Israëlische marine. De Russische krant Rossiskaya Gazeta heeft een lijst met personen en bedrijven gepubliceerd die het ter terrorisme financieren. Het Russische ministerie van Justitie heeft een lijst met 1500 namen en 48 bedrijven doorgespeeld aan het dagblad. Deze personen en bedrijven zijn direct verbonden aan Rusland en zijn gevestigd binnen de Russische grenzen. De namen zijn gepubliceerd in de hoop om meer informatie te krijgen van de lezers. Ja, en dan kijken we nog één keer naar de beurs in Japan. Het is daar niet een hele spannende beursdag. De nikkei index staat op ruim 0,1% winst... wat neerkomt op 9988 punten. En tot zover het Nieuwsminuutje. redacteur Robert Smit, dank je wel. Duizenden studenten op het Mali-veld, tientallen debatten in het land... en zelfs boze professoren in een parade. De plannen van staatssecretaris Walbe Zijlstra om het hoger onderwijs... op een andere manier te financieren, vielen bij velen in slechte aarde. Zo ook bij oppositiepartij Partij van de Arbeid. Namens de PvdA voerde Tanja Jadnana Singh het woord. Met wisselend succes. Zijlstra stelde zijn plannen weliswaar uit, maar van afstal is nog in sprake. De PvdA-politica zorgde wel voor dat studenten-orkesten niet te duper worden van de zogenaamde langste boete. Bij ons vanochtend in de studio, mevrouw Janana Singh. Nogmaals, goedemorgen. Dank je. U vertelde trouwens in een eerdere, eerdere gesprek net met ons al ja. dat uh, uw man haast depressief wordt. En die dacht dat hij uh, <laughs> na twee maanden vakantie. dat hij dat <laughs> zei, maar tien dagen maar. Het wordt inmiddels al opgepakt. Op Twitter wordt u al, uh, wordt u al gequote. Uh, ja, nou ja. Dat wel oh, mijn u... echt <laughs> Ja, daar zal hij helemaal blij mee zijn. <laughs> ja, nee. ja, hij herkent mij als flapper uit die van alles roept. Dus uh, ik hoop dat hij niet boos is. Nou, het is, het is wel zo dat je, je denkt natuurlijk aan. Uh, we gaan heel uh, lekker ja. nu twee maanden Vrij nemen en dat is geen sinds het geval. Nou, Laten we het hebben over hoog ja. onderwijs. Misschien ja. dat u daar dan ook een flap uit uh, blijkt. <laughs> nee. Um, wat is er nou mis met dat voorstel van de staatssecretaris? Met zo'n lang studieboete? Nou ja, kijk, waar het mij vooral om gaat... is uh, uh, de manier waarop het uh, uh, zeg maar, uh, aan ons is gepresenteerd. Dat is inderdaad, het zou heel snel worden ingevoerd. Gelukkig is het dan inderdaad met één jaar uitgesteld. Maar toen uh, het voorstel er kwam... was het voor mij heel ernstig dat... het ...indruisten tegen het rechtszekerheidsbeginsel. He, dat, dat je, uh, je kunt niet gaande een, een, een, een, een aantal studiejaren ineens zeggen van... ...oké, okay, nu gaan we het allemaal anders doen. Uh, studenten hebben zich dus niet kunnen voorbereiden op dat wat ging komen. Uh, 3000 euro boete is nogal veel geld. Vooral voor studenten, voor iedereen. Maar ook hun studenten hebben al echt heel weinig uh, studiebeurs en alles erop en eraan. Dus uh, het was met name dat stuk, dat rechtszekerheidsbeginsel... ...wat mij echt irriteerde. Ja, dus dan doet u op het, uh, op het feit dat studenten die nu al drie, ja. vier jaar bezig zijn... Exact. ineens ja. te horen krijgen, juist. je moet nu afstuderen, ja. anders moet je betalen. Ja, klopt. Dat is inderdaad juist gezegd. dus Het, is, het, is, uh, het, het kwam echt vrij, uh, uh, zoals een van de jongeren zei, hè, koud op mijn dak. En ik, ik, ik, ik uh, onderschrijf dat inderdaad. En kijk, um, uh, het wetgevingsoverleg, nou, of dat wordt te technisch, hè, zo vroeg op de ochtend. Maar goed, het wetgevingsoverleg, dat ging over die, die, het hoger onderwijs... was eigenlijk al afgesloten. Ja. En toen dacht ik in van wacht even, maar dit kan niet. Dit druist in tegen het rechtszekerheidsbeginsel. En ik vond het als zeer beginnend Kamerlid toen gewoon ontzettend stoer om weer heropening van het wetgevingsoverleg te vragen. om nog een keer het debat te voeren. Ja, maar heel erg te vergeefs, want gisteravond heeft de Eerste Kamer er nou ja, toch mee ingestemd. Nou ja, het is niet te vergeefs, want in ieder geval is er afstel gekomen dat het, dat het niet ingaat per uh, september uh, van dit jaar, maar pas volgend jaar. Uh, terecht zeggen jullie van, um, maar dat is maar een jaartje. He, de, dat daarna gaat het nog gewoon. Hebben tot mensen precies. die al begonnen waren aan hun studie. Ja, volgend jaar zijn ze de klos. Dan moet je echt betalen. Overigens, hij is dus ingegaan, alleen de boete. Dus de wet treedt wel in werking. Alleen die boete. die wordt nu niet uh, uh, aan de jongeren gegeven. Dus pas volgend jaar. Um, we hebben gisteravond. hebben we samen met de studentenorganisaties. heb ik heel erg nog zitten hopen. dat het in de Eerste Kamer dan. dat ze zouden zeggen: nee jongens, dit kan niet. omdat de Eerste Kamer is toch de Kamer van reflectie. En daar kijken ze echt naar het wetgevingsproces. Dus en dat hadden... hebben ze gedaan. Ja, en de conclusie en ze... was... Nou ja, kijk, er is natuurlijk gewoon een coalitie. En uh, die, die, die was ze ook al in de Tweede Kamer voor. Je hebt natuurlijk een sprankje hoop. Ja. Maar eigenlijk wisten we wel dat het door zou gaan. Helaas. En u heeft dus gisteren met die studentenorganisaties zitten overleggen. Nee hoor, ik heb niet overlegd. We hebben wel gewoon met elkaar geëssamest ge ge en ja. inderdaad gehoopt. En zij ja. gaan naar de rechter. Steunt u ze daar Zij gaan naar de rechter. Ze hebben een stibbe advocaat in de arm genomen. En die gaat voor hun procederen. En natuurlijk steun ik hun daar van harte bij. Omdat ik nogmaals het argument echt van... dit druist in tegen het rechtszekerheidsbeginsel. Dit kan echt niet. Bovendien maar. is er een heel akelig stukje. Dat is dat voor de deeltijdstudenten... Uh, um, echt verschrikkelijk vervelend wordt, die worden nu gelijkgesteld aan voltijdsstudenten. En, en die komen, daardoor die ook komen ja, die komen echt ja. in de problemen. Goed, het was niet het enige thema in het onderwijs dat nee. dit jaar prominent op de agenda stond. Ja. Ook de zesjes cultuur, diploma, ja. fraude. Mm -hmm. uh, we gaan het allemaal nog veel meer over hebben strakjes in Nulwakker <laughs> Nederland. Nu iets heel anders. Het is niet heel lang geleden dat grote namen als Laura Jansen, Whalen en Gordon nog zeiden met alle liefde mee te doen aan het Songfestival. Maar als dan fulltime jurylid Erik van Tijn ligt... gaat het liedjesfestival van Nederland alleen nog door... als er een beduidend hoger budget ingestoken wordt. Als er geen geld is voor een spetterende show met internationale uitstraling... kunnen we beter thuis blijven om de Nederlandse inzetting... een zoveelste afgang te besparen, Aldus van Tijn. We bellen met Songfestival-expert Richard van Kommert van De Telegraaf. Goedemorgen. Een hele goede morgen, daar. De uitspraken van Van Tijn die komen een dag voordat de Tros de plannen uiteenzet voor het Songfestival editie 2012. Vandaag dus. Is dat slechte timing? Uh, misschien uitstekende timing. Het is in altijd goed om uh, een, een goede mening over het Songfestival als deskundige de wereld in te slingeren. Die, uh, die tot enige discussie leidt, uh, denk ik. Nou, een behoorlijk provocerende uh, mening. De zoveelste afgang? Uh... Waarom is het een provocerende mening? Het is, het, is, het is duidelijk te zien in andere landen dat ze hogere, veel hogere budgetten hebben dan Nederland. En uh, die landen weten daarmee uitstekend de scoren. Maar moet het gaan om de grootste jurk? De laatste keer dat Nederland won met Dingedong. Uh, of in, ik weet niet of dat de laatste keer was, maar daar hebben ze in ieder geval een keer mee gewonnen. Uh, volgens mij was dat een vrij bescheiden optreden. Uh, klopt. Uh, klopt, het, uh, maar tijden zijn, uh, tijden zijn wel veranderd uh, om, om indruk te maken, is er, is er wel wat meer budget nodig dan de twee ton die trots directeur uh, Peter Kuipers uh, paar, een paar weken geleden nog zei dat hij het maar heeft. Nou maar hij heeft, ik vind dat nog best veel. Um, <laughs> is toch veel geld, 2 dan... ton? Ik ja, dat, dat, is, dat, is dat, dat vind jij en ik heel veel geld, dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar uh, als je een hele delegatie naar uh, het Songfestival moet sturen, en, of het nou naar Düsseldorf, Oslo of uh, volgend jaar naar uh, Baku. is, Baku, um, dat kost toch aan? Dat gaat eigenlijk in de papieren lopen. Ja, nou tot zover dat uh, gezeur en altijd maar ons Songfestival. het We gaan eens even positief. Want Trost die maakt vandaag die plannen bekend voor het Songfestival. Wat verwacht je eigenlijk? Ik, ik verwacht eigenlijk helemaal niks. Uh, het is een beetje... Zo'n uh, loze persconferentie. Uh, ze hebben het aangekondigd als, als iets uit, uh, uit het de trost dat ze gaan doen. Nou, ik ben benieuwd. Het lijkt me hartstikke leuk als, uh, als er iets grappigs gebeurt. Um, ja. Maar ik, ik, ik, ik verwacht er eigenlijk niet veel van. Ik verwacht niet dat er vanmiddag al een naam bekend wordt... Uh, welke artiest volgend jaar van Nederland naar het op objectie van gaat. Maar dus dat wordt alleen maar ludieke stunt om het even aandacht op te vestigen? en als dat op een leuke positieve manier gebeurt kan dat alleen maar goed zijn en als dat is om artiesten te interesseren voor deelname aan het Songfestival kan dat ook alleen maar goed zijn want je noemde net die namen de collega noemde net die namen en dat zijn wel inderdaad allemaal artiesten die wel hebben aangegeven en het is wel brood in te zien om mee te doen aan dat enorme liedjesfestival ik ben niet van die theorieën, maar Gordon is vandaag jarig het zou wel een heel mooi verjaardagscadeau zijn ehm voor Gordon of voor Nederland? Nou, dat mag jij invullen. <laughs> uh, het, het, het, het zou leuk zijn voor Gordon, maar dan moet hij wel met iets goedkomen. Dus niet, we, hij, dus uh, niet voor Nederland. Het, hoe kunnen we het gaan winnen? Van Richard Nederland. van der Krommert van de Telegraaf, leg het ons uit. Tot slot, hoe kan Nederland winnen? Wat moeten we doen? Ik is maar één ding te doen en dat is uh, indruk te maken met een goed lied en met een goede artiest. En wie is die goede artiest? Wie zou dat kunnen? We stikken van het talent in Nederland. Noemen uh, ze, noem ze twee, drie. Uh, nou, ik denk eens aan uh, uh, uh, Van Velsen, vind ik een uitstekende kandidaat om Nederland te vertegenwoordigen. op het internationaal. Uh, nee, hij, hij, hij, hij is uitstekend. Oké, okay. Van Velsen, topper. Wie nog meer? Uh, Anouk zou het fantastisch doen. Samen met Ilse de Lange, een duet. Uh, Ilse de Lange zou het ook uitstekend doen. Ze is, is, is een geweldige artiest. En de jeugd van zo, tegenwoordig? Uh, wordt wel wat lastiger, uh, maar we hebben wel gezien dat... Uh, dat, uh, dat, dat uh, uh, nu weer van muziek en over rap. Ja. Uh, de laatste jaren steeds terugkomen op het Songfestival. Uh, Kortom, dus daar, liggen, daar liggen kansen. Kortom, Nederland heeft talent genoeg. We zouden best nog het Songfestival eens kunnen gaan winnen. Vanmiddag om ja. twee uur maakt het trots bekend hoe we dit jaar gewoon de titel gaan doen. Of gewoon een ludieke stunt. We zullen het allemaal zien. In ieder geval dank Telegraaf Songfestival expert Richard van der Kroemert. Tot ziens jongens. Ja. Ga jij eigenlijk erheen heen, uh, on, naar het Songfestival? Uh, volgend jaar mij de tickets naar Baku zijn al geboekt. Dat ja, is echt zo. He? Goed. Het is woensdag de dag dat de tijdschriften door de bus vallen. Op de cover van de nieuwe revue, een extra dikke editie, breekt de kop van Herman Brood. Het is deze maand precies tien jaar geleden dat de rocker zelfmoord pleegde. Revue bezocht zijn dochter, hartvriend Gerard van Wessel. en zijn oude mate van de band Wild Romance. Het verhaal dat bij ons trouwens het meest in het oog sprong. en het meest indruk maakte, had niks met Herman Brood te maken. Dat ging meer over lekkere wijven. Tenminste, zo noemen ze dat zelf. Een interview met Nathalie Jansen. Zij heeft een modellenbureau waarmee ze exclusieve modellen verhuurt. Het zijn mooie Nederlandse vrouwen die vaak drie of vier talen spreken. En het meest opvallende model heeft zelfs een vliegprofet voor een Boeing 747. Helaas zijn de meeste aanvragen van de rijke mannen voor kleinere vliegtuigen en kan ze niet worden ingehuurd. En volgens nieuwe revue is Antwerpen de nieuwe invoerhaven van cocaïne. Vroeger had Rotterdam deze twijfelachtige eer. Ondanks dat vorige week in Rotterdam nog 2500 kilo van het witte goedje werd onderschept. Uh, nee, dat was in Antwerpen. Uh, is de Antwerpse hapen toch echt behoorlijk lek als een mandje. Alleen dit jaar al werd er ruim 400 ton cocaïne Europa ingesmokkeld. En de reden? De sectie drugs telt slechts vijf man. VVD Tweede Kamerlid Art van der Steur is bezorgd en stelt daar Kamervragen over. Naast deze verhalen stond er ook een uitgebreid interview met Patty Bart. Alleen de foto erbij die was dermate uitdagend dat wij het verhaal niet hebben kunnen lezen. Dus daar ook geen verslag van. Wel verslag van HP de Tijd. En zij komen met een special over Hans Wiegel. De voormalig VVD-partijleider wordt volgende week 70 jaar. Reden genoeg om alle oude interviews met hem opnieuw af te drukken. Waaronder een zelfportret dat Wiegel in 2000, in 2000 schreef. Ook staat een oude briefwisseling tussen de VVD'en en de Reef in het weekblad. En tussen al het oude materiaal staat ook een kakelvers interview met het orakel uit Leeuward. En uiteraard doet hij weer een paar gepeperde uitspraken. Zo vindt hij het spijtig dat Geert Wilders weg is bij de VVD. Een functie bij de EU, NAVO of... VN zou Wiegel verschrikkelijk hebben gevonden. Het Catshuis wens je je ergste vijand niet toe. En over Emiel Roemer zegt de liberaal... Roemer is een gewone man. Als ik naar hem kijk, dan denk ik... hè, grappig, dat had ik ook kunnen zijn. Ja, tot zover de tijdschriften van vandaag... die uh, weer op uw deurmat vallen. Straks gaan we het hebben over de vastgoedfraude. Daar horen we al lange tijd niets meer over. Hoe zou het daarmee staan? We bellen met Vasco uh, van, uh, uh, van de Boom... maar zijn collega Gerben van der Marel... een van de auteurs van de vastgoedfraude. Een heus horrorscenario, dat maakt de familie van Marianne Goossens op dit moment mee. Drie weken geleden verdween de Limburgse in de Spaanse badplaats Nerga. Dagenlang zocht de Spaanse politie met helikopters en honden naar de 48-jarige vrouw. Zondagavond leek er nog voortgang in de zaak te komen... omdat de zoons van Marianne haar identificeerden op bewakingsbeelden van een winkeltje in het stadje. Gisteravond liet de politie weten dat ze stoppen met de zoekactie. Een klap in het gezicht van familie en vrienden, waaronder Hanneke Leenders. Goedemorgen mevrouw Leenders. Goedemorgen. Dit moet een grote schrik voor u zijn geweest. Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk iets wat je normaal alleen uh, in films ziet. En uh, wat ver van je bed gebeurt. Maar dat is ongelooflijk als dat in één keer zo dichtbij komt. Hoe hoorde u het eigenlijk? Via de media? Of werd u al um, ingelicht? Nee, nee. ik ben een goede vriendin van Frits Korte, van de zoon van Marjan. En uh, hij belde mij op een gegeven moment op uh, dat het niet goed was. En dat hij al een tijd niks van zijn moeder had gehoord. En ik ken zijn moeder ook goed en ik wist ook meteen dat dat helemaal niks voor haar is om een tijd niks van zich te laten horen. Um, nou, toen hebben ze dus alarm geslagen en toen bleek dat ze inderdaad al een paar dagen niet meer in haar hotel had geslapen en dat het dus foute pool was. Nou, gisteravond heeft de Spaanse politie laten weten te stoppen met de zoekactie. Ja. Weet u ook waarom? Um, nou, eigenlijk is er al een paar dagen uh, komen er geen nieuwe tips binnen en um, uh, ja, weten ze dus eigenlijk ook gewoon niet of ze in het goede gebied aan het zoeken zijn. En uh, ze hebben een paar dagen lang hebben ze met helikopters inderdaad en met speurronden hebben ze gezocht in het gebied en dat heeft tot nu toe niks opgeleverd. En um, ja, ze wachten nu eigenlijk tips af om weer verder te kunnen zoeken. Maar ja, wij zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee, dat zou je je kunnen voorstellen. Haar dochter Jantje en haar zoon Frits, die u goed kent, zijn uh, inmiddels weer terug in Nederland... maar zijn ook in Spanje geweest, begreep ik. Hebben ze ook contact met de Spaanse autoriteiten daar gehad? Ja, ja zeker. Um, het contact verloopt in principe goed. Um, de Spaanse politie, um, nou, het lijkt erop dat ze er alles aan doen op dit moment... Uh, maar ja, soms merk je wel dat, het, uh, dat je sowieso met een taalbarrière bijvoorbeeld zit. En er zijn heel veel Nederlanders die daar ook kunnen helpen en ook als tolk fungeren. Maar um, nou ja, de taal blijft toch een probleem. Je kan niet zo makkelijk uh, uh, praten als dat je zou willen. Um, en daarnaast uh, ja, is het ook zo dat er gewoon af en toe een andere aanpak is dan wat de politie in Nederland zou doen. En dat is af en toe wel eens frustrerend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker nu de Spaanse politie besloten heeft om te stoppen met de zoekactie. Wordt u trouwens ook ondersteund door de Nederlandse politie? Um, ja, in zoverre dat zij um, uh, op de achtergrond nu aanwezig zijn en ook uh, advies geven uh, aan ons. Maar het is wel een onderzoek wat echt geleid wordt door de Spaanse politie. Uh, dus de Nederlandse politie is nog niet echt direct betrokken bij het onderzoek op dit moment. Maar bent u tevreden hoe het nu gaat met de manier waarop wordt geprobeerd om haar toch te vinden? Of... Moet er wat anders gebeuren wat u betreft? Um, nou ja, er zijn een paar dingen die, uh, uh, die volgens ons wel al moeten, hadden moeten gebeuren en dat is bijvoorbeeld het uitpeilen van haar gsm. Um, dat is nog steeds niet gebeurd en dat zou iets zijn wat in, bij een Nederlands onderzoek al lang gedaan was. Ja. Het gerechtelijk bevel ligt er, dat ligt bij uh, Telefoonmaatschappij Telefonica, maar um, nou ja, omdat het nog niet officieel een strafrechtelijk onderzoek is, hebben zij drie weken de tijd om die gegevens te overhandigen. Ja. En uh, nou, dat is gewoon in zo'n onderzoek als dit, is dat eigenlijk veel te lang. En uh, mm -hmm. ja, we proberen daar zelf ook druk achter te zetten, maar dat is heel moeilijk. Je komt bij zo'n groot bedrijf ook niet zo makkelijk binnen. Maar daar zou bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in Spanje bij kunnen helpen? Ja, die zijn daar op dit moment ook wel mee bezig hoor. Wat doet u eigenlijk zelf op dit moment, uh, en, maar ook haar zoon en uh, dochter, hoe proberen die ook uh, hun moeder weer terug te vinden? Um, nou, zij zijn sowieso um, uh, al twee keer nu afgereisd naar Malaga en ja. Merga. En uh, ook met een aantal vrienden en met familieleden die hun hebben bijgestaan. En daar ter plekke hebben ze voornamelijk geflyerd in de omgeving... en uh, de plaatselijke bevolking op de hoogte gesteld. En uh, zelf ook heel veel gezocht in de omgeving. Alle wandelingen in de buurt gedaan en noem maar op. Um, en daarnaast zijn we nu bezig om um, nou, vanuit Nederland voornamelijk... Uh, met social media en, en dat soort uh, hulpmiddelen, mm -hmm. um, zo groot mogelijk bereik te krijgen en zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van wat er aan de hand is. Ja. En we hebben nu uh, daarnaast ook nog een, een anonieme tiplijn opgericht, dat is voornamelijk voor de Spaanse bevolking. Uh, een Spaans nummer waar ze naartoe kunnen bellen en dan op een, uh, op een tape, een anonieme tip kunnen inspreken. En op die manier hopen we... Uh, dat mensen toch nog eerder gaan bellen als ze iets weten. Nou, het gaat om Malaga, onder andere die regio. Wellicht kunnen ook twee Nederlanders die daar nu sinds kort zitten... Joris Matthijs en Ruud van Isstra. Twee voetballers die deze week zijn begonnen in Malaga... misschien kunnen die ook nog een steentje bij gaan dragen. <laughs> ja, dat, ja, dat... Vaak werkt het wel zo. Bekende, bekende Nederlanders die daar iets over zeggen... dat haalt ja. natuurlijk wel weer heel veel media. Dus wellicht, uh, wellicht kunnen... Ja, nou, Rits en Isstra heeft al op Twitter een en ander gedaan, hoor. Wat dit betreft. Ja. Dus, uh, dus die is daarmee bezig geweest. Maar goed, uh, ja, dat zou hartstikke mooi zijn... maar daar kunnen we natuurlijk niemand toe uh, nee. verplichten. Nee, we kunnen natuurlijk altijd mensen stimuleren. Ja. Nou, mocht u meer weten over de verdwijning van Marianne... dan kunt u contact opnemen met de politie... op het landelijke nummer 0900-8844. 0900-8844. Hanneke Leeners, ontzettend veel sterkte en succes met de zoektocht. Een team van 600 rechercheurs... viel in november 2007 binnen... bij verschillende Nederlandse bedrijven en individuen. Jarenlang pleegden ze op grote schaal fraude... En dan onder de vlag van onder andere Philips en Bouwfonds. De veertien overgebleven verdachten wordt onder meer witwaspraktijken... verduistering en deelname aan criminele organisatie ten laste gelegd. Hoewel het proces dat veertig zittingsdagen telt... in het begin breed werd uitgemeten in de pers... is het de laatste tijd opvallend stil. Vandaag staat er een nieuwe zittingsdag op het programma in Haarlem. Hoe staat het ervoor? We bellen met Gerben van der Marel, een, de, een van de auteurs... van het boek over de vastgoedfraude. Goedemorgen, meneer van der Marel. Goedemorgen. Vandaag een nieuwe zittingsdag. Hoe ver zijn we eigenlijk in dat hele proces? Ja, het is wel over de helft. Hè. 40 zittingsdagen, het is echt een monsterproces wat dat betreft. Um, ja, de rechtbank Haarlem is uh, ja, bijna drie keer per week een hele dag kwijt aan het uh, behandelen van deze zaak. Dat komt omdat er zoveel verdachten zijn. Er zijn er nu nog maar 14 over, er waren er veel meer. Maar de bedragen zijn enorm en het is een complexe fraude hè, die jarenlang heeft plaatsgevonden. Jarenlang. Kunt u even kort uitleggen wat er nou precies ook weer aan de hand was? Ja, het begint eigenlijk in, uh, in 97, 98 en het loopt door tot uh, november 2007. Eigenlijk tot het moment dat justitie op 52 plaatsen in Nederland doorzoekingen doet en allerlei mensen arresteert. Uit de top van het bedrijfsleven, uit de top van de vastgoedwereld. Dus echt een, een, ja, een, een fraude die, die, die, die... nou ja. Zeker tien jaar, maar waarschijnlijk nog wel 15, 20 jaar heeft voortgeduurd. Waar het om draait, is dat directeuren van grote bedrijven, eerst als dat project ontwikkelaar bouwfonds, op dat moment nog in handen van de gemeente, dat directeuren daar zichzelf verrijkt hebben bij de ontwikkeling van grote kantoorgebouwen. Dat ze eigenlijk grote bedragen in eigen zak staken. En daarbij ook allerlei mensen hebben omgekocht. En in een tweede fase. Um, ja, de directeur die de bouwfonds werkte, in de tweede fase zou die directeur van het Ville Pensioenfonds hebben omgekocht. En dan moet je denken aan een grote pot met geld waar al die pensioenen van al die mensen in zitten. Ja. Dan wordt we legd in obligaties en aandelen, maar ook in een groot deel uh, in stenen. Uh, en daarmee is gerommeld dat het eigenlijk voor veel goedkoop weggegaan uh, en onder tafel zijn er grote bedragen, grote winsten... zijn herverdeeld onder die directeuren die eigenlijk die pensioenen moesten bewaken. U gaf aan dat, dat het procesmiddels over de helft is. Maar betekent dat ook al dat het nu al een beetje zicht is waar het naartoe gaat? Of, of kunt u daar nog niets over zeggen? Ja, we zien, uh, we zien duidelijk een, uh, dat de rechtbank in een afrondende fase zit. We zijn nu uh, beland in het uh, horen van getuigen... waarbij eigenlijk die getuigen ook weer de verdachten zijn. En wat je hebt in Nederland is dat je eigenlijk als verdachte mag je zeggen wat je wil. Je kan liegen wat je wil. Ja. Uh, uh, dat, dat is gewoon mogelijk. Als getuige sta je onder ede en mag je niks anders dan de waarheid vertellen... want anders pleeg je mijn eet. En wat het Openbaar Ministerie heel handig heeft gedaan, heel vakkundig... is dat ze nu eigenlijk mensen uit die beweerde criminele organisatie... tegen elkaar uitspelen. En wat je ziet, dat ze nu in het slot van het proces toch beginnen te zwarte pieten... en elkaar beginnen te wijzen... want ja, de, als de een het niet heeft gedaan, dan moet de ander het gedaan, te, gedaan hebben. Als de ene directeur het heeft gedaan, die zegt dan van... ja, ik had toestemming van mijn baas en die is medeplichtig. En wat je nu ziet is dat eigenlijk die organisatie van vastgoedbeneren... nu langzaamaan uh, uit elkaar begint te vallen. Uh, en dat ze eigenlijk uh, proberen hun eigen hakje te redden... en dan de ander de schuld geven. En justitie die spint daar garen bij... Uh, want die krijgt eigenlijk steeds meer belastende verklaringen. En wat dat betreft sluit het net zo aan het slot van, de, van die rechtszaak. Nou, het, sluit het net zich wel om die groep verdachten. Nu heeft u samen met uw collega Vasco van der Boon een boek hierover geschreven. En eigenlijk in uw boek beschrijft u al grotendeels hoe het gegaan is. Zijn er nog verrassingen voor u bij? Ja, er zijn zeker, zeker nieuwe wendingen. Wat, wat het meest opvallende is, is eigenlijk. Uh, dat elke keer als er weer zo'n nieuwe man voor de rechter komt... dat hij weer zijn eigen verhaal heeft... dat hij nog één keer helemaal vertelt hoe het in zijn ogen is gegaan. En, en de hoofdverdachte Jan van Vee... Uh, hij, is, hij heeft zelf de pers opgezocht in een interview met Leon Blind en noemt zich Jan van Vlijmen. dus die naam kan je gewoon voluit zeggen. Uh, die geeft echt een inkijkje in die vastgoedwereld. En hoe ging dat nou jarenlang? En wat dat betreft uh, uh, doet hij echt een boekje open over die wereld. Het is een wereld van gunnen... Waar mensen elkaar geld geven, elkaar verwennen, elkaar omkopen. Bloemetjesgeld noemen ze dat. Uh, en, en wat dat betreft gaat er echt een weerpunt open. Uh, echt een cultuur uh, die we eigenlijk niet kenden. Hè? Dus een, ja. een cultuur van ondernemerschap waar eigenlijk mensen wel zeiden van nou het zal wel zo gaan. Maar niemand die dat hardop durfde te zeggen. Nou, deze Jan van Vlijmen, die is er eigenlijk zo gloeiend bij. Die weet dat hij veroordeeld gaat worden. En die doet uitgebreid een boekje open. En dat is elke dag iets fascinerend om te horen. Bijna Italiaanse toestanden in Nederland. Ja, nou kijk, Nederland doet alsof dit soort dingen vaak niet plaatsvinden hier. Hè? Dat het Belgische toestanden zijn, Italiaanse toestanden... of dingen die alleen in Polen gebeuren. Uh, maar als je deze zaak bekijkt... Uh, ja, dan staat Nederland gewoon heel slecht op. Slapende toezichthouders... Uh, uh, graaiende bestuurders, directeuren die eigenlijk op een machtspositie zitten... en eigenlijk vooral werken om hun eigen zakken te vullen... en niet zozeer zo zeer opkomen voor pensioengerechten. Uh, het, is een, het is echt een, een treurig beeld dat hier ontstaat. En wat dat betreft is het, is het ja, toch wel goed dat het uh, eigenlijk in volle openheid nu... in al die dagen, die 40, 50 procesdagen, allemaal eruit komt. Volle openheid aan de ene kant, aan de andere kant weinig aandacht de laatste tijd. Volgt u de ja. zaak nog? Zit u er vanmiddag weer? Ja, ik zit, er, ik zit er elke dag bij, mijn uh, 40e, 40e dag. Uh, je ziet het natuurlijk uh, dat, dat, dat media langzaamaan afhaken... Uh, naarmate het uh, te inhoudelijk wordt. Uh, en dat is ook uh, niet zo gek, want uh, er zijn veel meer... Uh, fraudes in het bedrijfsleven te ontdekken. Dus in dat opzicht is het, is het logisch dat je de krachten uh, moet sparen en ook op andere dingen moet richten. Maar je zal zien uh, straks bij, als het Openbaar Ministerie met een eis komt, en dat zal in september zijn, en het vonnis uh, straks in oktober, dan zal er weer volop aandacht zijn. Want hier worden wel de grenzen gelegd van wat mag nou wel niet vastgoed wereld en wat mag niet. En wat vindt, vindt de rechter hier nou van? Hè? En de juridische beoordeling. En dat wordt, een, uh, dat wordt hartstikke spannend. Belangrijke dagen dus in september en oktober. En hopen dat het niet opnieuw gebruikt wordt. Ja, er is eentje succesvol geweest. En die is, uh, uh, ja, dat komt omdat de rechter het nodig vond om een gedicht uh, voor te dragen aan het eind van een lange zittingsdag. Jantje zag eens pruimen gehangen. Oh, zo groot. Uh, vond hij wel toepasselijk voor ja. die uh, voor die verdachte, van zijn mensen zich te goed hebben gedaan aan die, aan die overrijpe uh, pruimen... Die, die makkelijk waren om te plukken. Ja. Uh, die rechter die is er afgehaald voor twee zaken... maar uh, voor de andere twaalf zaken zit hij er nog op. Uh, uh, ik denk niet dat er nu nog een, uh, een, een uitgeleider te verwachten is van de rechter. Ja. En ook het Openbaar Ministerie, hè, die nogal zo nat is gegaan bij fraudezaken... het is allemaal moeilijk te bewijzen... die lijken heel sterk in de schoenen te staan. Uh, wat dat betreft... Uh, uh, denk ik dat deze grootste fraudezaak ooit, hè, want dat is het voor het OM, uh, denk ik dat wel uh, voor justitie voor tot, een, tot een goed einde komt. Uh, en dan moet je toch wel denken aan, uh, aan een aantal jaren, uh, misschien nog zes, zeven jaar uh, gevangenisstraf voor de hoofdverdachten. Nou, we zullen zien of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dank u wel, co-auteur van het boek De Vastgoedfraude, Gerben van der Marel. Het hoger onderwijs ligt onder een vergrootglas... sinds de diploma-fraude aan de hogeschool in Holland aan het licht kwam. De kwaliteit van het onderwijs staat ter discussie. Bovendien wil staatssecretaris Halbe een einde maken aan de zesjescultuur. Ja, in zijn strategische agenda stelt de VVD-bewindsman voor... om voortaan de cijferlijst van het eindexamen mee te laten wegen bij de aanmelding. En hij wil dat universiteiten met iedere toekomstige student een intake houden. De toegankelijkheid van het onderwijs is volgens de oppositie in het geding. Bij ons zit PvdA Tweede Kamer, Tanya Jananenzing. Is die toegankelijkheid in het geding volgens u? Nou ja, kijk, het, het idee van um, echt een motivatiegesprek met, met jongeren voeren dat is ook een motie van mij geweest, overigens, die het hem heeft gehaald. Dus daar ben ik natuurlijk hè, helemaal mee eens. Ja. Uh, kijk, als je het echt gaat hebben over op cijfers selecteren... dat vind ik zelf, uh, ben, ben ik geen voorstander van. Trouwens, de hele Partij van de Arbeid is daar geen voorstander van. Laat het duidelijk zijn. Um, wij vinden eigenlijk gewoon, als je een, een VWO-diploma hebt... dan moet je gewoon toegang hebben tot de universiteit. Heb je een HAVO-diploma, dan heb je toegang op tot het HBO. En... Uh, Cijfers uh, moeten daar niet richtinggevend in zijn. Omdat je. Je hebt soms mensen die echt keihard werken en een 6 krijgen, maar gewoon echt gemotiveerd zijn. Die studenten moet je niet de toegang tot het hoger onderwijs ontzeggen. Maar moet er meer geselecteerd worden tijdens de studie? Um, dat is eigenlijk selectie na de poort. Hè? Um, dat, ja, ik, weet je, ik ben zelf ben ik, ben ik heel erg voor het idee wat ook de LSVB heeft... Uh, ge, uh, um, landelijk Studentenvakbon. Ja, sorry, ja, Landelijk studentenvakbond. Die heeft gezegd, van: laten we het vooral ook de verantwoordelijkheid van de student zelf laten. Ja, maar dan is het gevolg wel dat er blijkbaar een dalend niveau te bespeuren is in het onderwijs. Nou ja, dan kun je je afvragen of dat per se aan de, aan de student ligt... of dat het niet aan het grote geheel ligt... Dat we met z'n allen zeggen, kijk, ik heb zelf iedere woensdagavond... doe ik pizza sessies in de Tweede Kamer. Twaalf studenten, zes pizza's en dan praten we over het hoger onderwijs. Wat alle studenten zeggen is, um, geef ons meer uitdaging. Um, um, geef ons gewoon echt uh, meer college. We willen meer studiebegeleiding. We willen gewoon meer uren op die school doorbrengen. Dat moet eigenlijk muziek in de oren van alle docenten zijn. Maar een, een, een probleem is natuurlijk dat er weinig kans is om te exceleren op zo'n school. Het wordt allemaal. Waarom zou je een 7 halen als een 6 ook volstaat? Ja, kijk, en dan nogmaals: dat is een mentaliteit die. die, die, die vind ik zelf ook niet terecht. Hè. Ik denk nogmaals: als je echt je best doet. en je krijgt een 6, dat is jouw naar vermogen, dan heb ik zoiets van prima. Maar als jij inderdaad uh, gewoon een negen kunt halen... en je denkt, nou ja, weet je, een zes of een zeven is wel goed... dat is een mentaliteit waar ik zelf ook niet blij van Maar word. moet er niet vanuit die onderwijsinstelling meer stimulans komen... om dan toch op een negen te mikken? Wat je, wat je dus nu, nu inderdaad krijgt, is dat de studenten het zelf ook aangeven. Die studenten die echt meer kunnen, die moeten ook gewoon meer... Uh, uh, aanbod hebben. Je ziet het nu dat je een aantal programma's hebt, honors-programma's en je hebt university colleges. En daar zie je inderdaad wel een groep studenten naartoe gaan die echt willen excelleren, die veel meer willen, meer uren willen studeren. Moeten... Dat vind ik prima, zolang het niet de toegankelijkheid van die grote groep uh, tegenstaat. Maar zou dat meer gestimuleerd moeten worden? Um, nou ja, te kijken, wat, wat wel goed is, is dat we roepen met z'n allen... Hè, we hebben een motie aangenomen, de motie Hamer. Die zegt, we moeten naar de top 5 van de kennis-economie. Ja. En de top 5 van de kennis-economie haal je natuurlijk niet... als je met z'n allen zegt, ach ja, weet je, 6 is wel goed genoeg. Maar hij je dat wel met die tractaties als een speciaal programma? Ik, het... ik, ik, ik krijg ineens muziek in mijn oren. Dus oh, ja, dat ja, ja. eindje klinkt okay. alweer oh, 30 ja. seconden. Ja, ja, ja, ja. Dus heel kort, gaat ja. het wel lukken met zo'n bonusprogramma voor studenten die goed hun best doen? Is dat, dat voldoende stimulans? Dat, dat, nee, ik denk dat, dat er meer nodig is. Ik denk dat, dat wat ik al zei, hè, vooral, bij mij gaat het vooral om, biedt die studenten genoeg uitdagingen. Vanuit de organisatie? Vanuit van de, de, de organisatie, doors. niet alleen alles bij de student leggen. Dankjewel, PVDA 2 Kamerlid Tanja Jadnana Sink. Vanochtend bij ons hier aanwezig in de studio. Onze zendtijd van nu al wakker Nederland zit er weer bijna op. Nog een paar seconden. Onze collega's van OMROEP WNL zijn er vandaag om half zeven hier op Radio 1 met Avondspits. Straks op Radio 1 hoort u het nieuws van zes uur en daarna het Radio 1-journaal. Wij van WNL wensen u in ieder geval een hele wakkere dag. Voor Wakker Nederland, OMROEP WNL.